Ze plaatsen graag een rookmelder bij je thuis. Bel 0800 636 36 36. 36. brandhondenstichting.nl 0800 636 36 36. Dit is Radio 1. EO. Dit is de zondag. Het Kifa Alouche. Een hele, hele goede morgen. Het is 25 november. En terwijl het buiten in deze eh, Nederlandse winter koud, donker en nat is... gaan we het komend uur naar warmere, exotischere oorden. Met het inspirerende verhaal van mijn gast van vanmorgen. Ze zet zich al tientallen jaren in voor Afrika. Eerst als lerares voor kinderen, later ook voor vrouwen en ouderen. En de Europese Unie eerde haar deze maand met een bijzondere prijs. Hartelijk welkom, Carolina of Caroline Bijlsma. Carolina. Ja, maar ik kom, niet, ik kom twee verschillende namen tegen. Caroline is de roepnaam. Caroline, Caroline is de roepnaam. Carolina is de officiële naam. En zo hebben de vrouw in Afrika mij gedoopt. Die zeiden, je hebt een veel mooiere naam. En wij noemen jou Carolina. Zo vonden ze gewoon onvriendelijk bot... Dus in Nederland ben ik Carolien en daar ben ik Carolina. En hoe zal ik u nu om het komend uur? Uh, mag u kiezen? Dan doen we Carolina. Oké. Okay. Uh, u heeft een prijs gewonnen. Welke prijs was dat precies? Ik heb de tweede prijs gewonnen in de Life Story Challenge. Er waren zes categorieën. waaronder media en voor journalisten. En uh, ook voor een beschrijving van het leven van een actieve ouderen. En omdat ik naar Oeganda ging is er al een keer een interview afgenomen voor het tijdschrift. Voor een, sorry, dagblad. En die journaliste kwam op de gedachte om mijn levensverhaal ook op te schrijven. Um, ik heb zelf ook een levensverhaal ingestuurd trouwens. Van een hele... Maar je moet het natuurlijk van een ander insturen. Ja. En zij zag mij dat doen. Een jonge vrouw is het. ze is twintig. En die zei... Caroline, ik ga jou insturen. Ik zei, nou, dan gaan we misschien samen naar Brussel. En dat, zo is het gekomen. Dus je hebt de tweede prijs gewonnen? ja. Um, wat, wat, wat krijg je dan uitgereikt? Uh, een certificaat. En we krijgen, als het goed is... een geldprijsje samen van duizend euro. En uh, hoe gaat zoiets in zijn werk? Dan gaat u naar Brussel, zegt u. Ja, het is een... Uh, ja, een evenement. Ik bedoel, het is tot in de puntjes voorbereid. Het is echt super. We kregen kaartjes uh, met de talis naar Brussel. En uh, hadden daar een heerlijk hotel... een nachtje. En, um, ja, het is, uh, allereerst hadden we een... Ja, ik kan haar zeggen een rolspel hoe het allemaal zou moeten. Hoe we het gingen doen. Oh. Ja, nee, dat was... En in een grote zaal met allemaal vlaggen van al de Europese landen. Wat ik leuk vind om te vermelden is... Het is echt Europees. Want we hadden de eerste prijs... Dat was een 81-jarige chirurg uit Estland. Mm -hmm. De tweede prijs was dan... Deze prachtige He? dame uit Nederland. En de derde prijs was een mevrouw... een uh, community development werkster eigenlijk. Iemand die ook heel veel deed op politiek niveau in Cyprus. Nou, dat, dat vond ik wel weer zo bijzonder... dat wij dan helemaal over heel Europa verspreid uitgekozen waren. En het ging dan allemaal om... om... De uitdagende levensverhalen. Van dit, in deze categorie ging ja. het om: van... dit zijn ouderen die, ondanks het feit dat ze 81 en 70 plus zijn, op een heel actieve manier hun leven invullen. Was u trots? Er was ik trots? Um, het is natuurlijk erg leuk om ja. mee te maken. Uh, maar ja, het zijn toevalligheden. Um, ik, ik vind het zelf niet zo bijzonder, omdat ik het doe, omdat ik het heel leuk vind. En ik eigenlijk ook heel blij ben dat ik. Uh, nou ja, het nog kan doen en ook de capaciteit hebben om het te doen en dat het me ontzettend veel vreugde geeft om het werk te doen. Dus als u mij dan nou vraagt: van, Vind je het waard om daarvoor geprezen te worden? Ja, als je het heel leuk vindt om te doen. Dan hoef je niet geprezen te worden. Nou ja, dan, dan is eigenlijk. het wel leuk als je je prijzen, maar het is niet waar je het voor doet, want ik nee. had het natuurlijk nooit verwacht. Nee, heeft u het wel gevierd? S'avonds daar met grote bossen bloemen van, van de organisatie waar ik dan actief voor ben, World Granny. En um, met heel veel champagne <laughs> en live muziek en dansen met alle andere mede kandidaten. Want er waren zes categorieën, er waren 18 kandidaten. Dus uh, we hebben daar met alles wat er omheen aan mensen aanwezig was, wel uh, eventjes tot in de kleine uurtjes uh, Gevierd. Nou gaan we straks eens uitgebreid in op dat uh, levensverhaal waar zoveel uitdaging in zat. Nu eerst muziek. Lately I've started seeing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 Make it better. Gary Nock was dat. En over make it better, daar gaan we het het komende uur over hebben. U luistert naar Dit is de Zondag. En mijn gast van vanmorgen is Carolina Bijlsma. En ze zet zich al tien jaar, tientallen jaren in voor vrouwen en ouderen in ontwikkelingslanden. De Europese Unie eerde haar deze maand met een prijs in de categorie uitdagende levensverhalen. En in dat uitdagende levensverhaal speelt Afrika een belangrijke rol. Want, mevrouw Belsma. U bent daar op 40-jarige leeftijd naartoe gegaan. Was dat uw eerste kennismaking met Afrika? Ja. Ja, en dat was niet 40 precies, want dat hebben ze in dat levensverhaal. hebben ze even op 20, 40, 50. Maar het is dus in mijn 40e. Ik was 45. Bijna toen ik erheen ging. Zo. Ja. Um, um, en u dacht van de ene op de andere dag... laat ik eens op de kaart kijken wat mij een leuk gebied lijkt... en daar ga ik heen. Nee, absoluut niet. Het is, uh, en dat klinkt natuurlijk een beetje... sentimenteel misschien of zo, een beetje nostalgisch... maar het was een beetje een jeugddroom. Op de middelbare school had ik al een werkstuk gemaakt... over Niererre. En ik was toen al geïnteresseerd in Afrika. En als u me nu vraagt, waar komt die belangstelling vandaan? Dat weet ik niet. Maar die was er... En die is er veel minder voor Azië, veel minder voor Zuid-Amerika. Maar voor Afrika was die er. Um, en dat is kennelijk een on, on, onverklaarbaar, maar die was er. En toen ik uiteindelijk, uh, waarom ben ik toen naar Afrika gegaan? Dus het, het is niet dat het opeens gebeurde van op zondag dacht ik nou kom. Ik heb toen um, mijn kinderen alle drie gingen studeren de jongste ging toen studeren en ik was inmiddels gescheiden. Ik heb de kinderen een tijdje alleen opgevoed. En toen heb ik uh, gedacht, uh, ik ga hier ook weer weg van school. Ik werkte in het oosten. Ik was schoolleider in het oosten van het land. En wat ga ik doen? Nou, en toen heb ik inderdaad een baan gezocht. En er stond ook Zimbabwe bij. En toen dacht ik, nou, dat kan niet waar zijn. Want ik had al eerder gekeken naar banen, maar mijn kinderen waren nog te klein. Maar de, u, u kijkt bij de advertenties naar banen en er staat ook een baan toen in Zimbabwe. Er stond een baan in Zimbabwe, die stond in een schoolblad... waar ze adverteren voor scholen in Nederland. En toen stond Zimbabwe, dus toen heb ligt je had... altijd in Nederland. Natuurlijk. <laughs> dus ik gelijk de kaart erbij. Goh, dat was Rhodesia, dat is Zimbabwe. Nou ja, die zaten, Comité Zuidelijk Afrika, zat in Amsterdam. Dus ik bellen, en uh, is dat wat voor mij? Vroegen ze in het begin alleen... Uh, Biologie, wiskunde, ja, alle theoretische vakken. Nou, ik geef praktische vakken, voedingsleer, textiel, gezondheidskunde. Dus ik zeg, is daar ook belangstelling voor? Hij zegt, ik ga voor je bellen. Nou, super. Dus hij belt Sint-Bappel, waar ik bij zit, hè? Aha. Van, uh, heb je belangstelling voor uh, teachers in practical subjects? Ja, nee, graag. Nou, dus ik was de eerste die erheen ging. En toen heb ik wel, uh, wel een jaar erover gedaan om de beslissing te nemen. Oké. Okay. Ja, want ik had natuurlijk de kinderen... en ik had toch ook wel, ja, hemeltje. het ja. is een sprong in duister. Echt. Maar uiteindelijk toch genomen. Ja, ik heb een heel jaar een acculturatiecursus gedaan. Dus je talen sleutelen, maar ook je, je leren over leven in andere culturen. Want jij ja, ja. ik ben natuurlijk gewoon uit de Nederlandse klei getrokken. Ja. Ja. Heel zichtbaar ook, toch? Hoe zag die Nederlandse klei eruit? Want hoe zag uw leven daarvoor eruit? U, u, u vertelde net even in een, uh, in een paar bijzinnen... Uh, dat, u, uh, dat u in het onderwijs zat. Ja. Uh, dat u al gescheiden was. Dat u drie kinderen had. Ja. Uh, dus daar was al een heel leven aan vooraf gegaan... aan dat uh, Afrikaanse avontuur. Um, ja, halverwege, zeg maar. Hè? Ja. Halverwege gooide ik het roer om. Maar hoe zag dat leven daarvoor eruit? Uh, eigenlijk heel traditioneel leven. Ik kom uit een uh, protestant gezin. Ik had een zeer gelovige vader, uh, die met zijn vijftiende is weggelopen thuis... omdat hij het christelijke gereformeerde milieu niet aankon. Uh, dus een hele avontuurlijke jongen, wat ik nu denk van... je itje, wat goed van pa, met vijftien jaar gewoon je kon tegen de krip gooien. Maar bij ons thuis was het wel heel streng. In die zin dat het hele christelijke gereformeerde normenpatroon heel sterk is... Uh, overgedragen aan ons en kinderen. En waaruit bestaat dat Dagelijks bijbel lezen, bijbelezen, bidden, elke zondag naar de kerk. Ik ben uh, school... Of, hoe heet het nou? Juf geweest. Of leidster geweest bij de kinderkerk. Dus ik heb, was heel actief ook. En uh, ik uh, heb dat toch ook heel lang wel... zo uh, ben ik dat blijven volgen. Mijn vader was zeer gelovig. Maar die was het niet met woorden. Maar die was het. Die zei dat ook. En dat, dat heeft toch, hoewel die is overleden toen ik 15 was, door een ongeluk. En dat is voor ons gezin desastreus geweest. Ik kom uit een ouderlijk gezin met vier kinderen, drie broers, de jongeren en twee ouderen. En, en nou, toen mijn vader stierf, toen viel de bodem uit ons bestaan. Hij was dus de oermoeder, zeg ik altijd. Mijn moeder was zo afhankelijk van hem. Ja. die viel met ons om. We vielen eigenlijk allemaal om. En dat heeft heel veel problemen gegeven, maar dat zal ik dan dat zal ik terzijde laten. Maar heel veel ook psychologische problemen. Met een broer van mij en dus het was. Het u was twaalf, vijftien, vijftien, vijftien jaar overleden. Ja. En ik nog... was de enige dochter. Ik was ook nog zijn dochter, zijn meisje. Dus het was helemaal een gat wat werd geslagen. En toen kwam ik eigenlijk vrij kort erop, een jaar erop, een vriend van mijn broer, wat ook een broerjongen van ons was, was een wat oudere jongen. Nou ja, en die heeft mij, dat kan ik alleen maar zeggen, ook opgevangen. En uiteindelijk dus, bent u met die jongen getrouwd. Juist, op mijn twintigste. Dus het was eigenlijk, van het een kwam het ander. Mijn leven hangt ook van toevalligheid aan elkaar. Maar als je niet in toeval gelooft... dan moeten dingen soms gewoon zo zijn, denk ik dan. Ja. Toch? Als u niet in toegeval, en u gelooft niet in toeval. Nou, it, it, ik, ik denk die toevalligheden zijn te toevallig. Wat <laughs> nu ook in Brussel is gebeurd. Dat zo'n meisje dan mij instuurt en ik nog grapjes maak. En dat het ook allemaal nog gebeurt. En van daaruit komt er dan dit, deze uitzending, maar ook Max Live. Uh, Algemeen Dagblad. Ik bedoel, opeens gebeurt er van alles in mijn leven wat ik... Wat ik onder de grote noemer toevalligheden schaar, ja, ja. Toch? Ja. Nou, Denk ja. ik. Maar goed, ik kreeg dus uh, drie kindjes en ik ben huismoedertje geweest tot mijn dertigste. En toen ben ik weer gaan, ben ik gaan lesgeven. Naar en was dat, was dat makkelijk voor? Want ik zit nu tegenover een vrouw die, uh, die me heel actief lijkt. En, huh? een, en, en iemand met, met een, uh, een gedreven yeah. uh, persoonlijkheid. Uh -huh. hoe, hoe was het om, uh, om, uh, om tien jaar lang moedertje thuis te spelen? Spelen. Ik zeg het bijna denigreren. Zo bedoel nee, ik niet hoor. Nee, ik, uh, uh, ik heb al 16, 17 jaar heel veel kinderen oppas ben ik geweest. Ik vond kinderen heerlijk. Ik ben hier voor niks in het onderwijs gegaan. Mm. Dus ik, uh, ik heb dat nu weer met mijn kleinkinderen. Dat vind ik heel leuk. Dus ik heb dat ook met plezier gedaan. Maar ik heb ook wel eens gezegd: ik zit de hele dag geestelijk op mijn hurken. En dat vind ik ook wel. Je geestelijk op mijn hurken. hurken zitten. Je bent altijd met kinderen bezig. En je miste toch wel contact met collega's. En ik had natuurlijk maar drie maanden lesgegeven. Ik heb nog een jaartje parttime lesgegeven. En ik heb wel altijd geprobeerd één avond een cursus te geven. Dat ik een beetje in contact bleef met. Met het werk, met het werkveld, met de collega's. En ja, um, er was eigenlijk later... ook geen sprake van dat ik zou gaan werken. Omdat ik toch een hele conservatieve echtgenoot had. Die wel vond dat ja, moeders voor hun kindje zorgen. En ik vanuit mijn christelijke achtergrond vond dat vergeet dat niet. Ik vond dat ik me maar te voegen had. En dat heb ik ook gedaan. Maar vond u dat u zich te voegen had in wat uw man wilde? Of vond u dat u... Uh, voor th thuis moest zitten voor de kinderen? In, in, beide. Beiden. Beiden. Maar voor de kinderen voornamelijk, denk ik. Want dat vond ik ook leuk. Ja, en dan ga je op je dertigste, vijfendertigste zoiets... Uh, nou, toch, uh... dertig ben ik weer gaan lesgeven. Ja. Want de jongste was toen vier, die ging naar kleuterschool. Toen dacht ik, hé, hey, ik kan een uurtje uurtjes lesgeven. En dat was... Uh, ja, toen was ik vrij snel erop. Ik had jungt op, op een school. Dan kreeg ik echt ook de neiging om een vleugels uit te staan. Toen dacht ik ook wat ik kon. Dat ontdekte ik toen pas. Dat ik meer kon dan wat ja, ik deed. Ja. Dat leidde er ook toe ja. uh, dat, uh, dat uw huwelijk op de klippen liep. Ja. ja. Had ja. dat een direct verband met elkaar? Ja. Uw vleugels uitslaan mm. betekende mm. direct... Dat was bedreigend. Dat, dat was bedreigend voor uw man? Ja, absoluut. vond hij heel moeilijk. En vond u het moeilijk om... Of, hoe, hoe gaat dat dan? Want als je, als je uh, opgroeit in het gezin wat u zojuist beschrijft... en dan zo'n conservatieve echtgenoot heeft met wie, u, met wie de rollen verdeeld zijn. Hoe stap je dan uit zo'n relatie? Daar doe je vijf jaar over. Daar denk je over en daar aarzel je over. Daar denk je over en daar blijf je over aarzelen. Op een uh, hopen tegen beter weten in. Zoiets. Dat heb ik later verklaard. Waarom en... je dat dan zo lang volhoudt? Omdat je uiteindelijk dat gezin wilt bewaren. Want ja. dat was natuurlijk toch voor mij vanuit begrijp je? Mm -hmm. heel dat belangrijk, grond, ja. Ja, ja. heel moeilijk om op een gegeven moment te zeggen van en nu moet ik toch uh, te willen van de leefbaarheid voor ons alle vijf. ik had drie kinderen, hè. twee uh, dochters en een zoon. moet ik dat uh, verbreken, dat verbond en dat ja. vond ik vreselijk. Ja. vond u, ik heel moeilijk. U, u, u zei net van ja, het is wel heel moeilijk om de, uh, uh, om dat zo lang vol te houden. ik ben eigenlijk benieuwd. volgens mij is het ook heel moeilijk om daar afscheid van te nemen. ja, vreselijk. wat gaf u, u uiteindelijk het duwtje? Dat is een hele intieme vraag eigenlijk. Want um, het was eigenlijk zo dat mijn, uh, mijn ex-man bleek um, toch nogal geestelijk wat problemen te hebben die ik als jong meisje nooit heb herkend. Dus hij werd depressief. En dat gaf op een gegeven moment dat, dat kon, kon, we dat konden niet tillen. Dus die depressiviteit van hem heeft eigenlijk. Um, dat was, werd onleefbaar. Dus dat is dan, op een gegeven moment dan moet je naar de kinderen kijken en denken van. Wat moeten we verder? En ja. uh, uiteindelijk heb ik dus toen de beslissing genomen om met de kinderen samen door te gaan. Ja. Dan staat u er alleen voor ja. met de kinderen. Ja. Dat was geen uh... keuze. Was, nee. Dat was een keuze. Ja, maar ja. maar het... dat was niet iets. Dat, dat, dat plaatje hebben we eerder gezien, wou ik zeggen. Ja. Ja. Want u bent zelf in een gezin opgegroeid, waarin u zojuist vertelde dat uw ja. vader op uw vijftiende ook wegviel. Ja. Ja. Waren er parallellen in. in... Of, of nou, was het heel ik, anders dan uw moeder? Ja, ik, uh, ik denk dat mijn moeder, um, eigenlijk, dat zegt ze zelf ook, volwassen is geworden nadat mijn vader was overleden. Uh, mijn vader was heel gek op haar, hij droeg haar op handen, heeft haar eigenlijk als een prinsesje behandeld. Daar heb ik later wel tegen haar gezegd. Mam, je bent nooit gecorrigeerd, zei ik dan. Want papa is veel te lief voor je. Ja. En dat was ook zo. Hij heeft ze ook al toegegeven, hoor. En u was geen prinsesje? Nee, nou ja, niet meer. Toen mijn vader overleed, niet meer. En, ik was, en hij heeft, uh, dat was wel heel bijzonder... dat mijn moeder toen uh, ook dat wel heeft toegegeven. Dat we daar in de volwassenheid over hebben kunnen praten met elkaar. Over? En, nou, over de kracht die ik dan kennelijk van binnenuit had... gebaseerd op... Waar komt een krachtige wil vandaan? Die uh, krijg je ook maar mee, denk ik dan. En ik heb natuurlijk een, een hele goede basis uh, vanuit mijn relatie met mijn vader. Ja, die heeft mij altijd heel positief benaderd. En daar, heb ik, daar komt mijn zelfvertrouwen vandaan, zeg ik altijd. Daar komt mijn... Ja, uw vader heeft, uh, toen u twaalf was, eigenlijk al min of meer voorspeld... Ja, dat was onzinnig. Hè? Ja, en in een tijd waarin dat niet gebruikelijk was, hebben jullie toen over het thema scheiden gehad. Ja. Vertel. Kunt u dat nou begrijpen? Ik begrijp het zelf niet, maar dat zijn allemaal dingen. Ik ben nu 72, die vallen later op hun plaats. Hè? Maar laten we eerst dat verhaal eens vertellen. Dat verhaal is dat eh, ik eh, zat op de lage school, ik had ontzettende hekel aan school, want ik kon niet stilzitten. Ik was een beetje ADHD-meisje, denk ik. Dus ik had wat wij dan in de opleiding de Sint-Fietes-dans noemen. Zo'n heel bewegelijk kind. Ja, ja. Dus, en wij moesten, christelijke school, aampjes over elkaar luisteren naar de meesten. Ik vond dat zo erg. En toen moest ik naar de HBS van mijn vader. Want mijn broer zat ook op de HBS. En ik kon goed leren, dus. En toen heb ik zo'n spektakel geschopt thuis. Ik was elf, hè. Nou, pap, heb ik gezegd, als je denkt dat je, dat je dat kunt doen... dan moet je dat vooral doen. Maar dan ga ik zorgen dat ik met kerst allemaal ene heb. En dan sturen ze me voor school. En dan gaan ze me voor school schoppen. En dan moet ik toch lekker naar een school waar ik wat mag doen. Alsjeblieft, stuur me naar een school, papa, waar ik wat mag doen. In plaats van zitten en luisteren. En wat zei papa toen? Papa zei toen, die wist het niet, die is naar de Okma gegaan. Dat was een hele dure school in Amsterdam. Dat was een MMS met praktische vakken. Maar dat was privé. Nou, dat kon bij ons thuis niet. Dat zat er financieel niet aan. En toen had hij, me, uh, heet het, school, vertelde me toen. Uh, mijn vader, weet u wat? Ik heb een dochter, die kan niet zo goed leren. Dat had hij, zei hij eerder. <hijen> maar uw dochter is nog zo jong en zo speels... Als u haar naar het Zandpad stuurt... dat is een hele goede huisartschool. En over twee jaar zie je verder, is het dertien. En dan gaan we verder kijken. Nou, het eerste jaar was voor mij gewoon lachen, fluiten. Heerlijk. Nooit, ik hoefde nooit huiswerk te maken, want ik slofte het makkelijk bij. Ik kon lekker rondrennen, ik kon dingen doen. Ik vond het fantastisch. Tweede jaar zag ik mijn broers allemaal dingen leren. En ik vond eigenlijk die meisjes in de klas wel... Hmm. Ik denk ik kan het wel beter. U wilde meer. Ja. En toen... Uh, toen ben ik naar mijn, pa, mijn vader gestapt. en zei: Pap, ik wil naar de mulo. Nou, die is weer naar de directrice gegaan van de school. Die zei: Nee, ze is geknipt voor het onderwijs. Um, doet u haar naar het VHBO? Dat is een soort van HAVO, maar een voorbereidend voor hoger beroepsonderwijs. En dan gaat ze gewoon lerares worden. En toen zei ik: Heel volgzaam... Oh, denkt u dat ik dat kan? Nou dan. Dus toen ben ik zo ben ik het onderwijs ingekomen. Ik heb geen test niks en ik vond. Het... Maar uh, uh, uh, waar deze vraag mij... begonnen met, met uh, het verhaal van uw vader. Oh God, ik verdwaal af. <laughs> Sorry, ja dat doe ik ja, al Ja, ik verdwaal met u. Maar, uh, wat... Uw vader zei op een gegeven moment. Toen ik voorspellend... uh, uh, oké, okay, je mag naar een andere school, maar je gaat een vak leren. Want ik wil niet, zei hij toen, dat jij afhankelijk wordt van de eerste, de beste pet, zei hij. En ik begreep ik niet eens een pet. Een pet was een man. Die ja, ja. werd door hem gesymboliseerd met pet. En toen zei ik: Nou, pap, wat een onzin, want ik ga toch trouwen, want ik wil heel veel kinderen. Dat zei ik toen al. Ja. Maar ook ook. Enig. Ja. En toen zei hij: Dat kan, dat is ook heel leuk, maar je kan ook misschien wel gaan scheiden. Dan moet je ook voor jezelf kunnen zorgen. Mijn dochter moet voor zichzelf kunnen zorgen. En ik heb hem uitgelachen. Nou, nah, onzin, pap. Maar het uh, was heel ongebruikelijk in die tijd om mannen te scheiden. Ge Ontzettend geëmancipeerde mannen. Ik vind het top. Datzelfde jongetje wat wegliep toen hij 15 was, hè? Ja. Ja, en, maar die tegelijkertijd toch ook wel heel, heel traditioneel was. Ja, in zijn geloof wel, ja. Ja, ja. Als we thuis een keer een lelijk woord zeiden, vloekte, dan kreeg je me toch een duin. Ja. Om je hoofd hoor. Vloeken, dat doen we hier niet. Paf. Ja. We hadden het net over De Grote Stap. <laughs> Na. Uh, uh... Nah. Sorry hoor, maar ik zie opeens mijn vader weer woedend zitten. Dus mijn broer is heel boos. Hij is heel brutaal. En mijn vader pakt zijn slof. En die haalt uit. En die zeilt naar mijn broer. En mijn broer duikt. En mijn vader gooit een raam in. En wij <laughs> moesten zo lachen. En hij er zelf ook om lachen? Nou, mijn moeder stond gelijk van. boos. Naar nee, hem toe. Cool. En wij hadden zoiets van. <laughs> oh, leuk. Ja, dat zijn, dat zijn toch. Vreeltjes die je dan die toveren niet zo voor een komen zo voor mijn geest naar voren. Ja. Wat voelt u als u zo als u, als u zo weer zo terug in de tijd wordt geworpen? Hè? Naar die tijd. Naar nou, weet je, Ik er zijn inmiddels zoveel mensen in mijn omgeving jong overleden dat eh, ik mis ze soms vreselijk. Ja? Ja. Mijn twee broers, mijn schoonzusje allemaal in de 40. Allemaal nare verhalen ziektes. dus. Maar nou, niet leuk. Dan gaat u um, een leven in waarin u ook een hoop ellende tegen gaat komen. Had u op ze niet gewoon gezellig ergens in Winterswijk Ja, dat zijn mijn zo ook al eens. je, ja, ja, nee, er is iets in mij wat avontuur zoekt, uitdaging zoekt. En wat het ook nodig heeft. Ik merk ook dat ik daar heel uh, um, intenser van ga leven van die uitdaging. En dat is inderdaad niet makkelijk geweest. Want het is natuurlijk allemaal van... hi-ha-ho als je mijn levensverhaal leest. Maar zo is het natuurlijk niet. Helemaal niet. Ook dat wat ik net vertelde... dat ik ook nog een jaar in de kamp heb gezeten. In uh, vluchtelingenkampen. Nou, ik heb nu pas twee jaar bij vluchtelingenwerk gewerkt. In Amsterdam. Met vluchtelingen hier. Die natuurlijk ja, bevoorrecht zijn vergeleken met vluchtelingen in de kampen. Ja, U vertelde net buiten de uitzending om dat u in een kamp... Uh... Tussen de Hutus uh, en de toetsies zat. Ja, ja, ja. En, en, en, en de mengkampen. Want er waren natuurlijk ook heel veel mensen met elkaar getrouwd. Dus het was ook uh, heel zwaar. Het was ook heel moeilijk. Maar ik heb nog contacten met mensen uit de kampen nu. Dat ik dus toch een persoonlijke band heb kunnen opbouwen met een aantal. En dan weet je, dan denk ik ook... Ik ben ook maar één persoontje. Ik zeg in het AD ergens, ik ben maar een mieserig mensje. Ik weet niet of ik miserig zei, maar ik bedoel ik klein... Je bent één van de zeven miljard. Die allemaal ook, heb... allemaal, allemaal ook allemaal klein zijn. Ja, die zijn ook allemaal, allemaal miserige mensen op, op, op dit planeetje, toch? Ja. En dan denk ik van, ik probeer gewoon dat stukje wat ik kan doen, goed te doen. En dat goed doen, die ijzeren vuist van de plicht... dat komt wel uit mijn opvoeding, denk ik. Van de ledigheid is des duivels oorkus en noem ze maar op, weet je wel. Daar ben ik echt mee opgevoed, hoor. Laten we het straks eens hebben over, uh, over wat dat voor gevolgen had: die, uh, die, uh, die drang tot daden. Uh, uh, als we het gaan hebben over uh, wat u allemaal in Afrika heeft gedaan. Het is inmiddels half acht. Uh, tijd voor een overzicht van het nieuws. Gelezen door Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal. Overvallers hebben het steeds vaker gemunt op ouderen thuis en op supermarkten. De minister opstelte van Veiligheid gezegd in Nieuwsuur. Dit jaar werd 152 keer een overval gepleegd op een ouder in de eigen woning. En heel vorig jaar was dat 128 keer. De cijfers voor supermarkten zijn bijna dezelfde.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 Nogmaals, als u net inschakelt. Een hele goede morgen en fijn dat u luistert. Caroline Bijlsma die zet zich al tientallen jaren in voor mensen in de derde wereld. Met name Afrika. Zowel kinderen, vrouwen als ouderen. En voor het nieuws van half acht hebben we het gehad over haar jeugd. Over haar huwelijk, over haar vader. En we eindigden eigenlijk met de opvoeding die uh, haar is gegeven... waarin uh, de plicht tot handelen um, um, goed is geland, laten we zeggen. Um, uw vader... Um, zij uh, toen u nog maar uh, zo'n jaar of twaalf was... zorg ervoor dat je een vak leert... zodat je later in staat bent om jezelf te redden. Nou, dat, is, uh, dat heeft u gedaan. Um, uh, u, als u op uw 45e besluit naar Afrika te gaan... Ja. dan landt een, um, een jonge dame uit het uh, keurige Nederland in Zimbabwe. Ja. En wat tref je daar dan aan? Um, een... Uh... Ik ging erheen met uh, een enorme uh, open verwachting. Ik had me voorgenomen. Wat, wat, om je om te onderbreken, wat, wat dacht u dat Afrika was voordat u erheen ging? Oh, dat uh, ja, heel boeiend. Ik, uh, ik verwacht, nou, wij gingen erheen als gastarbeiders, noem ik het altijd. We gingen daar uh -huh. niet heen om goed te doen, hè? We gingen gewoon lesgeven. En daar waren we goed in, want dat had ik al twintig jaar gedaan. Dus ik dacht, nou, daar moet ik een beetje wat van weten inmiddels. Ja, ja. En dat was ook de uitgangspunt van uh, Comité Zuid-Afrika, ervaren leerkrachten in, op Boesh zetten. Want daar kwamen immers al die leerkrachten. Boesh scholen. Ja, Bush, dat, dat zijn uh, in... De, in de... Scholen in de Rimboe. Ja, in de Rimbo heet het allemaal eigenlijk in uh, rurale gebieden. Ja, in plattelandsgemeenten. Ja, platteland. En dat was ook daar, waren, daar was de grootste toeloop. En daar waren ook de Zimbabwiaanse leerkrachten minst voor in om daar les te geven. Dus wij. U ging daar als gast bij, bij de heen. Maar wat was het beeld dat u had van Afrika? Nou, ik had er natuurlijk heel goed uh, voorbereid. Ik had verwacht dat ik toch wel moeite zou hebben met uh, me in te passen in een hele andere cultuur. En met toch allemaal mensen met een heel ander uiterlijk. Al liepen er in Nederland ook wel een paar rond. Maar als ze allemaal zwart zijn en er lopen drie weetjes rond, dat is het toch een dan, heel ander gevoel. Dan voel je gevoel. je wel heel erg wit. En dan word je ook vreselijk wit. Want de manier op je daar benaderen maakt je ook nog zo ontzettend wit. Dat oh. vind ik wel een hele leuke. Uh, want uh, dat uh, wit zo'n enorme bevoorrechte kleur is op onze planeet... dat merk je pas. Niet als je in Nederland woont natuurlijk, want daar zijn we het allemaal. Maar daar is er een, door de kolonisatie natuurlijk een, uh, een soort van onderdanigheid... Uh, zeker bij de oudere Simabianen, naar wit toe met hem. En dat vond ik heel moeilijk om mee om te gaan. Want ik kwam er gewoon juf zijn. En ik had leerlingen. En ik had leerlingen. Nou, grandioos. Zo hard werken. Zo uh, geconcentreerd bezig om iets te bereiken in hun leven. Dat je uh, in Nederland uh, moeite had om je leerlingen soms het huiswerk te laten maken. Of uh, hè, ze hun grote mond te laten houden. Of uh, aan de gang te krijgen. Dat ging me goed af voor, ik had wel orde hier... maar ik was toch ook voor een deel politieagent hier. En daar absoluut niet. Dat was het grote verschil met, uh, met, met, lesgeven, met lesgeven hier en daar. En ook um, nou ja, en het wit zijn, wat ik moeilijk vond... Uh, in die zin dat de witte, de white settlers om ze maar te noemen... Hè, er zijn natuurlijk Rhodesianen, noem ik ze maar even... Zimbabweanen. Die, um, de blanke Zimbabweanen die daar woonden. En ja, en die, plantages hadden, die gingen ons met open armen wel tegemoet treden... want wij waren toch van dezelfde... Van hetzelfde soort. soort. Hè? Maar als ze ontdekte dat je les gaf op zwarte school... dan was je oud. Dan was je echt niet meer uh, hun vriendje. Of vriendinnetje. Nee. nee. Wat dan? Uh, nou, um, ik kreeg op een gegeven moment in die cultuur drie groepen. Je kreeg... Uh, uh, je hebt de witte, de witte simbobianus. Dat is echt een groep die heel slecht mengt met zwart... Mm -hmm. Dat deden de Portugezen in Mozambique bijvoorbeeld veel beter. Mm -hmm. In Zuid-Afrika ook. er lopen ook kleuringen rond. Ja. Die heb je hebt heel weinig in Zimbabwe. Ja. Dus die en die De Engelsen. Ja. Dan had je de Afrikanen natuurlijk. Mm -hmm. En je had uh, de, de expatriates. Dus de mensen die nu uit het buitenland daar kwamen werken. Om werken ja. En we kwamen daar oh juist ja, om de zwarte bevolking na de onafhankelijkheid naar, te helpen met de, de, de opleidingen. En dat werd door de witte, uh, zeg ik maar even dan, toch gezien als. Uh, nou ja, hoorde ik ze dan zeggen. Mensen zijn hoog opgeleid. Wat komen die nou hier doen? Komen ze die... Uh, die zwartjes. Eventjes helpen. Yes. Ja. Nou, dat vonden ze toch... Uh, ja, daar werden we niet uh, om gewaardeerd. En dat vond ik lastig. Want dan hoor je, dan hoor je eigenlijk nergens bij. Wat wilde u... Wat en ik, en u ik wilde ook niet... Wat we dan in Engels noemden going native. Die had je natuurlijk ook. Vrouwen die daar een baby kregen, ook een kindje op hun rug bonden. Weet je wel, zo van, dat doen alle zwarte mensen, doe ik het ook. Daar dacht ik wel eens, ja, dat kan je wel willen... maar je bent geen Afrikaan en je wordt het ook niet. Je kunt er heel open in zijn. En dat ja. was wel... Maar wat wilde u wel? Dus u wilde niet, uh, niet zo'n hoogmoedige centraal nee. worden? Nee. U wilde niet going native, nee. dus uh, doen alsof je Afrikaans bent. Nee. Wil. Maar uh, wat, wat wilde u er eigenlijk wel? Ik wilde daar goed les geven. En ik heb in die jaren dat ik vier jaar op die schoolles gaf, het slagingspercentage van ons departement van 20 naar 60 procent op kunnen krikken. Ik heb zwangere meisjes hun examen kunnen laten doen. Want dat mocht dan officieel niet, die werden meteen van school verwijderd. Dus ik heb wel leuke dingen kunnen doen. En ja, ik. ik de warmte. Ja, de warmte, dat is. Dat moet ik heel goed zeggen, want. Dat de smile, hè, altijd het vriendelijke Afrikaanse gezicht, is natuurlijk ook. Buitenkant. De buitenkant, ja. hè? Our grin is our comfort. zei moet het zeggen, mij. Onze grijns. onze grijns. is onze troost. Dat is je me vertaalt. En toen dacht ik ja. En daar kijken wij tegenaan. En wij denken, dat is. Wat een... zijn het een vrolijke mensen? Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Er zitten ook mensen met heel veel problemen. Eén ding wat ze hebben geleerd, denk ik, beter dan wij, generaliserend, is te genieten van het moment. Je leeft nu. En dat, wij zijn altijd aan het plannen. En, en, en daar is het van, wat morgen brengt, weet je toch niet. Het is ook een kwestie van overlevingsstrategieën, denk ik dan. Laat ik maar door vandaag heen komen. Ja, en, dan als, het dan, en als er dan iets leuks gebeurt. Dat als er dan zo'n, uh, mevrouw Bijlsma komt... en die gaat ons in de township lesgeven. Ik heb dus met vrouwenprojecten gewerkt, het tweede project. Nou, dat was, dat was echt volwassen onderwijs. En je groeit zelf ook, word je ouder, dus dan ligt je interesse daar ook meer. Ja. U bent daar uiteindelijk tien jaar zo ongeveer ja, geweest. Ja. Terugkijkend op die tien jaar, wat hebben die tien jaar u opgeleverd? Oh, zoveel, dat ik, ja... Maar ja, het is heel dubbel, hè? Ik heb natuurlijk ook iets afgepakt, denk ik vaak, van de kinderen, hè? Afgepakt? Ja, afwe afwezigheid, aanwezigheid uw van uw moeder. Ja, ja aanwezigheid van hun moeder. Voelt u zich daar schuldig over? Um, ja. ja. ja, Eigenlijk, als ik eerlijk ben, moet ik dat wel ja tegen zeggen. En dat Want weinig... dat speelde een rol op het moment dat u besloot om naar Afrika te gaan. Maar tijdens ze hebben dat mij ja. daar, en dan moet ik ze echt een dik compliment vergeven... alle drie, enorm gesteund. Mam, Man, ga. Mam, dat heb je altijd gewild, mam, dat moet je doen. Maar ze hebben natuurlijk nooit verwacht, en ik ook niet, dat het zo lang zou zijn. Ergens staat er, ik ging voor een jaar, nee, ik had een contract voor drie jaar. Dat heb ik toen verlengd met een jaar... Toen ben ik een half jaar terug geweest, ben ik weer gegaan. Ja. Want ik was toen echt... Um, ja, ik vond het zo moeilijk om weer te wennen in Nederland. En ik miste het zo vreselijk, de manier van leven. En van met elkaar omgaan. Maar ook het, het, het enorme nuttig kunnen zijn in het onderwijs daar. Ik was daar veel harder nodig dan hier. Ja, en toch zegt u, ik voel me schuldig. Ik voelde me toch wel schuldig. Ja, ik denk dat je... dat, ja, dat Kun je er niet uit bij, joh. Dat, dat je als moeder u, voor je kind u... moet, zoeken, moet zorgen dat je bij, bij je, je kinderen, kinderen moet blijven. Waren, kinder waren ja, dat zegt volassen. iedereen. ja, ja de jongste was 18, hè. die kwam net van de middelbare school. Dus ik denk dat hij toch wel... Ik heb het er wel eens gevraagd. En? Van, uh, had je... Was het makkelijker voor je geweest als ik er wel was geweest? Dan zei ze wel, ja, dat denk ik wel. Maar aan de andere kant heb ik er veel van geleerd, en ben ik er sterk van geworden. Dat zei ze ook. Dat op zich zou ze dan op mij kunnen lijken van... Uh, want het zijn alle drie, ja, ze hebben alle drie prima studies gedaan. Ze hebben fantastische beroepen. De jongs is schrijfster, is filosoof. Die schrijft een prachtige boeken over vrouwelijke filosofen, nota Nou, kijk. Nee. Ja, dus wat dat betreft. En toch he. schuldig? Nou, schuldig, uh, ik denk. Een schuldgevoel. Soms ik denk zeggen. ik dat, er, dat we, ja, dat zullen ze nooit uitspreken, denk ik. Als ze als we het al kwalijk nemen, zijn ze zo vriendelijk voor mij dat ze dat niet zeggen. Ja. Nou, maar ik vermoed het, maar ik weet niet of dat wel de plek is om het te zeggen. Maar misschien is het wel een goede plek. Ja, waar u vermoedt? Dat er wel wat zit, van uh, dat het wel heel lang was. Maar dat hebben ze nooit gezegd? Uh, en mijn oudste dochter heeft het één keer gezegd. Tien jaar is een lange tijd. En heeft een keer gezegd... Um, uh, uh, dat heeft een vriendin gezegd. Um, van, uh, het is leuk voor de moeder van je vriendin, maar voor je eigen moeder... Uh, hmm. Nadat een vriendin een compliment maakte. Of uh, wel tof om uh, uh, hebben. U, u bijt op uw onderlip, Dus dit uh, is een onderwerp wat... Ja, tuurlijk. tuurlijk. Dat vindt u moeilijk. Ja, nou, het was voor mij ook zo, Van toen ik naar Aanviken ging... toen ging ik voor het eerst mijn eigen leven leven. Ik heb natuurlijk eigenlijk direct vanuit het ouderlijk gezin... waar mijn moeder omviel, zoals ik al zei. Waar ik sterk was. Mijn moeder zei, toen jij weg was, ging het helemaal mis. Ik ben natuurlijk jong weggegaan ook thuis. Uh -huh. Ben ik altijd bezig geweest met anderen ook, hè. En, en toen Afrika ik in Afrika was. kon ik opeens uh, mijn eigen uw dingen doen. Droom, ja, dan kon ik, maar dan kon ik ook eens ja. alleen lesgeven. Ik kon mijn lessen goed voorbereiden en niet tussendoor. Dat je nog even moest koken, nog even moest strijken, nog even van alles moest. Toch was het natuurlijk toen ik nog thuis ja. was ja, ja. met de kinderen. Want toen had ik drie kinderen alleen. Nou, dan in een volle baan, dan ben je wel druk. Ja. En dus ik had toen echt het idee van... nu kan ik me eens even helemaal professioneel ontplooien ook. Ik ben toen ook voorzitter geworden van de van de, union, nou, de vakbond, de vakbond en, van, de, van de leerkrachten in dat uh, stukje van Zimbabwe. Dus dat was ook wel, heb ik toch willen weigeren? Want wij hadden dan geleerd, je mag als witte geen leidinggevende van de functies accepteren, je moet ondersteunend zijn. Ja, ja. En toen zei ze, nee, maar je hebt al veel ervaring, wij willen je graag. Ja, dus al deze pracht, al deze kansen om uzelf te ontplooien... en toch knaagde het dan... Ja, want je hebt, het, je hebt het voor een deel, um, is het een gevolg. Ik, ik zie, ik kijk, Schuld is een groot woord, denk ik. Want ik vind ook dat ik heel jong, en dan noem ik het maar weer toevalligheden... in die um, positie kwam dat ons gezin uh, uit elkaar viel. En ik ook zocht naar steun. En die vond ik ook. En die heb ik ook gekregen. Mm -hmm. En dat heeft ook een stuk mij enorm geholpen. Al was het dan achteraf, was die rust van mijn... Vriendje toen een beetje zeggen. Die rustige ja. uitstraling was niet helemaal... Wie... Ja. Maar goed, dat heeft mij geholpen. Ja. Snap um, je? Als u terugkomt, ik ga weer verder in dat uh, overvolle levensverhaal... Uh, dan uh, besluit u uh, weg op 45, dus ongeveer terug op 55, weet je wat... Ik heb uh, nog niet genoeg uh, zelf in de schoolbanken gezeten. Ik had zo lang les gegeven, ik had zin om weer te leren. Weet je hoe dat kwam? Je nou, ging e antropologie studeren. Ja, even voor de orde. Ja, ik heb. Uh, nou, ik, het was wel heel leuk. Ik, was, uh, ik werkte toen ook voor Pumme. Uh, Pummis? Pum personeel Uitzending Managers. En ik deed onderwijsgebied kort dienen. En toen was ik um, in Oeganda. En toen was in Kampala uh, een health conference uh, voor vrouwen. Een en gezondheidsconferentie. En toen, ja. ja. Prima. En ik kom er iemand tegen. En die stond daar onderzoek te doen. Er was een vrouw van in de vijftig. En die zei, uh, ik zei, wat doe jij? Nou, ze: waarom ga je ook niet studeren? Ze was een Dat ze deed onderzoek. Ze deed onderzoek naar, voor, voor haar afstuderen. Ja, ja. En zij komt uit Amerika. En die stond daar met allemaal. En ik vroeg dus, wat doe je dan? Nou, ik heb met haar in contact gelegd. Ja. en met haar professor. Ik ben naar Seattle geweest. Uh, om eens te kijken. Seattle het... in de Verenigde Staten. Ja, daar ja? nou, studeerde zij. En toen dacht ik van, ik ga daar studeren. En toen zei die, prof, die jonge prof tegen mij... Oh, maar dan geef ik jou wel punten voor je werk in Zimbabwe. Mm. Nou ja, Toen kwam ik terug in Nederland. En toen was het allemaal heel wild van, ga ik studeren? Pardon? Wie, wie, wie zei dat? Dat zei die prof, die jonge vrouw uit, uh, uit Seattle. Je moet gewoon naar de... Jij moet weer terug, je moet studeren. Ik zei, ja, dat is wel een leuk idee eigenlijk. Nou ja, en toen kwam ik terug in Nederland... En toen overleed heel plotseling mijn ex-man. <coughs> en toen ben ik in Nederland gebleven. En toen heb ik de, nou ga ik niet meer naar Amerika studeren. Nu ga ik dat in Nederland doen. En toen had ik ook een baan. Vrij snel als coördinator van een vrouwencentrum. Maar wacht even. Dan gaan en we gaat even veel, veel te snel aan voorbij. Ja, want u, de, de, um, uh, weer een prachtige droom. Die u, die u voor ja. uzelf had. Ja. En die laat u dan varen. Ja. Omdat u denkt, ik ben ik, hier nodig. Nu ben ik in Nederland nodig, ja. Voor uw kinderen. Ja, en voor mezelf. Ja, voor de kinderen ook, ja. Toen dacht ik, ja, nou, uh, nou is mijn plek toch weer even hier. Lijkt me zo. Ja. Toch? vond ik ook, vond ik ook goed. Het nee, was ook helemaal geen keuze. Maar ja. gewoon, dat, zo moet het zijn. En toen ben ik aan de Vrije Universiteit uh, wel gaan studeren. We gaan straks uh, we gaan straks verder praten. Ik weet alleen niet of we aan alles toekomen. Het is zo'n mooi voor verhaal. Maar in, in elk geval hebben we, er, uh, hebben, hebben we iemand gevraagd om daar eens op een poëtische wijze naar te kijken naar uw leven. Speciaal voor u, uh, de dichter bij de zondag, Tjirt Bruinja, die heeft een gedicht geschreven. Luister maar. Dichter bij de zondag. Kupuna Wahim. Binnen vier stevige muren kun je een tafel neerzetten. Met stoelen eromheen een kraf water. Je kunt een ruimte creëren waarin men kan vergaderen. Een prettige plek om beslissingen te nemen. Je kunt een kast bestellen met laden die je vult met onderzoeken, notulen, besluiten. Of je kunt de ruimte opdelen. Twee slaapkamertjes toevoegen en er een thuis voor kinderen van maken. Kinderen die het zonder moeder moeten stellen. Die aan de rok van hun oma hangen en roepen om... Abuela, Abuelita, Mamane, Nanonelle, Babka, Babushka, Boeyukane, Boeyuk Anetsim. -Ane die op liefde en steun rekenen van Granny, Groosmoeder, Nona Nini, Mormor, Kuku'avu of Kupuna Wahin. Je kunt je nuttig maken over grenzen stappen. Mooi hè? Ja, dat was uh, Tjeerd Bruinja... Uh, met een gedicht over, um, over Caroline, of Carolina Bijlsma... met mm. wie ik uh, dit uur praat. Het gedicht is overigens na te lezen op onze website... op eo.nl slash ditisdezondag. Um, Carolina. Um, nuttig, dat, uh, dat kwam ook nog voorbij in het, uh, in het gedicht. Die nuttigheidsgedachte, ja. Dat, dat is, is wel belangrijk voor je, uh, nuttig Nou, zijn. die nuttigheidsgedachte, die is zo... Ingehamerd, dat zei ik al. En dat, uh, ja, als ik me nuttig maak, voel ik me ook waardevol. Kennelijk. Kennelijk uh, hangt het aan elkaar in mijn hoofd. Waardevol Gekke. zijn, is. Het heeft te maken met nuttig zijn. zijn. Ja, Dingen doen die belangrijk zijn. En uh, ja, vooral. Uh, is het mogelijk om nuttig of om waardevol te zijn zonder nuttig te zijn? Vast wel. Maar niet voor u ik, de blik. Ja, Nee, vast wel. Maar ik, ik, ik, bedoel, ik ben zo ge, gehersenspoeld met die nuttigheidsgedachten. Ik heb het er vaak met mijn tweede broer over gehad, die jongens overleden. Hij zei: wij zijn er gewoon, wij kunnen niet anders meer. Dat krijg ik niet meer uit mijn hoofd. Ik krijg het niet meer gedeliet, zal ik maar zeggen. Het wil niet meer weg. En dus ja, ik voel me er ook wel gelukkig bij, dus ik laat het maar zo. Bovendien hoef ik er nu niet meer aan te beginnen om dat te veranderen. Nee, toch?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 Her face is holy She holds the whole world In a trance I love to watch A woman dance Yeah, I love to watch A woman dance She likes the slow song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 Yeah, yeah. We are only dancing So we dance together Ja, we moeten weer. I love ja. to watch a woman dance. was dat van de Eagles? Um, ik praatte dit uur met Carolina Belsma. Een vrouw die haar leven... Um, na haar 45e in elk geval... in dienst van... Um, um, nuttig zijn. Da daarvoor ook wel. Maar in elk geval nuttig zijn in de derde wereld heeft, uh, heeft gesteld. Um, toen ik de muziek aankondigde... toen, uh, toen riep u nog, uh, Carolina... Uh, That's what we did in Zimbabwe. Yes. En ik zei... I love to watch a woman dance. Mm. Um, uh, dat betekende dat, dat jullie dansten in, uh, in Zimbabwe? Ja, ja. zeker. <hums> mijn tweede contract, toen ik echt met vrouwprojecten... Verder gingen. Het eerste contract heb ik dus op een middelbare schoolles gegeven. Maar het tweede contract heb ik gekregen. Uh, community development, dus echt plattelandsontwikkeling. Dus ik had gewoon groepen vrouwen. Nou ja, en die dansen is wat je doet, maar dat doe je bij alle gelegenheden. Dus als je aankomt, nee, Dat zie je ook wel eens op tv. als een of andere bobo ergens aankomt in Afrika. dan dansten gelijk ze al die vrouwen. tegemoet. Ja, dan dansen ze. En dat is wel. Wat gewoon bij het leven hoort. En dat heb ik ook weer erg gemist toen ik terugkwam in Nederland. Ja. Heeft u daar leren genieten? Ja. Dat het? ja. Genieten van het moment? Ja, absoluut. U, u pakt het helemaal goed vast nu. Dat is exact. Dat ik geleerd heb en daar bewonder ik ze om. Dat we dat kunnen. En dan kom je terug in Nederland. En dan word je... Dan... Geregeerd door de agenda. Ja, absoluut. En we hadden geen agenda meer daar. Ik ben geen nodig. Het was lastig om, te, om, om weer aan Nederland te ik, wennen. Ik heb, toen ik wegging was, ik, had ik geleerd. Dat hadden ze me verteld. Je kreeg vast een kultureshock. Dus als ik in de klas stond en ik zag al die witte kopjes. Ik gaf les in Nijverdal. Dan dacht ik, jeetje, september zijn het allemaal zwarte kopjes. Maar voor je het weet, hè, heb je ze te pakken. Dat is de kletskaus. Dat is de ene. Die moet ik in de gaten houden. En Je hebt natuurlijk een groep leren lezen. Hè, voor de klas. Mm -hmm. En dan heb je gewoon dezelfde kinderen. Natuurlijk, natuurlijk heb je dezelfde kinderen te zitten. Alleen. Dat, dat was voor mij ook alweer van... Uh, op die moet ik letten, want die... Uh, die maakt haar huiswerk niet, of die... die probeert uh, kantjes eraf te lopen, weet je wel? Had ik natuurlijk daar precies zo. Dat, dat, dat herken je dan heel sterk. Maar toen ik terugkwam, toen hadden ze gezegd... je krijgt een culture shock. Nou, niet. Helemaal niet. Natuurlijk had ik wel eens dagen in Zimbabwe... dat ik dacht van, hé, geen zin had... of een, wat we dan een zwarte dag noemen. Je zit niet elke dag te gillen en te juichen. Ja. Maar toen ik terugkwam heb ik een kuiltje shock gehad. Ik weet wat het is. Het is dat je terugkomt in een die omgeving, in ja, die bekend denkt te zijn. Want je denkt: ik ga naar huis, dus ik weet het allemaal. En dan blijkt je vreemd. Zijn wat viel wat, wat je bent daar een in, het meest in je eigen omgeving? Wat viel nou, daar het meest in op? De, de onvriendelijkheid, en dat vinden de meeste Nederlanders niet leuk om te horen. Maar wij Nederlanders zijn onvriendelijk. En nou, zo kom je over in ieder geval in, ver, in vergelijking met laat ik het dan maar zo stellen, dan zeg ik het wat zachter. De, die vriendelijke affiliatie, ja, de boosheid. Neem ook de boosheid. Ik ben vrienden kwijtgeraakt hier die gewoon op mij heel boos werden omdat ik te laat kwam. Echt waar. U had Afrikaans besef van tijd ook meegenomen. Absoluut. Of het daaraan. Nou ja, nee, dat, je, dat het als je een kwartiertje te laat komt, dat niet een doodzonde is. En dat is het hier wel. En dat vond ik heel moeilijk. <coughs> Sorry. En ik had een Zimbabweaanse collega bij Comité Zuidelijk Afrika... waar ik toen als vrijwilliger gelijk aan de slag ging. En die zei toen tegen mij in het Engels... You are trapped in your own culture. Je bent het vergeten. En hem overkwam precies hetzelfde toen hij terugging okay. in Zimbabwe. Dus het was heel moeilijk om weer te wennen. Ja. Yeah. Dat, dan, dan ga ik u nu even op wat feiten drukken. Het is namelijk uh, um, vier minuten voor acht. We zijn er door. Uh, ja, we zijn er helemaal doorheen. Uh, ik wil nog heel even kort zeggen dat u ook werkt voor de World Grannies. Um, uh, kunt u in twee zinnen uitleggen wat dat is? Dan weet iedereen dat in elk geval. Ja, zeker. World Granny is een organisatie, de enige organisatie die werkt voor ouderen, voor ouderen in Nederland, hè? wereldwijd, maar sec voor ouderen. En wat ze doen op allerlei gebieden, een heleboel, we doen pension en development, uh, is een van de Poten. En ze hebben dan ook de Granny's to Granny's groepen. Daar ben ik er een van, van die Granny's to Granny's. En wij hebben een huizenproject in Oeganda. En ik zou eigenlijk willen vragen aan alle Granny's in Nederland... Plie, ga alsjeblieft, mag ik je motiveren door nu te vragen... het huizenproject in Oeganda te steunen. Want daar wonen Granny's echt op een manier... nou, dat wil je niet weten. Dus Nederlandse Granny's, kom help eens even mee met al die andere grannies in de wereld die het wat lastiger en hebben. En alle informatie vind je op de website natuurlijk. Ja, en die zal ook wel op onze website te zien zijn. Um, ja, ik wilde eigenlijk nog naar je ideale zondag zijn... maar die is volgens mij hartstikke druk, die ideale zondag. Daar komen we niet aan toe, maar die kan de luisteraar ook op onze website terugvinden... want daar publiceren we hem. Ik sprak het afgelopen uur met Carolina Bijlsma... die haar uh, overvolle leven heeft geprobeerd samen te vatten het afgelopen uur. Um, dat is niet helemaal gelukt, maar toch... Het was een, een genoegen om u hier het afgelopen uur te hebben. En luisteraars, als u de uh, uitzending terug wil zien, of terug wil horen... dan kan dat op www.eo.nl slash zondag. Um, straks na acht uur op deze zender uh, Vroege Vogels. Janine, waar gaan jullie het over hebben? Wij gaan het uh, onder andere hebben over uh, nou, het geluid wat je nu zo'n beetje hoort. Als het goed is, we hebben onze buitenmicrofoon flink opengeschoven. En we horen eigenlijk alleen maar... Harde wind, het waait hard hier om het kapitool. Het komt goed uit, want we gaan het hebben over 40 jaar windenergie. Met de man uh, die onder andere de allereerste windmolen in Nederland zelf bouwde. Verder uh, komen er wolvarkens langs. Die zijn heel schattig, lijken op schapen, hebben heel veel nut in de natuur. Live muziek van uh, fluituste Marieke Sneeman. En Menno en ik gaan koken. We hebben een heel leuk recept hmm. uh, gekregen. En uh, hij staat al in de keuken. Klaar? Ja. We gaan 22 jaar terug in de tijd...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 Lucas en Marcus. Al die shit zit alleen maar in je hoofd. Radio 1. Vanavond 9 uur in Hollands Doc Radio. Het waren geen details voor mij. Het verhaal van een gruwelijke herinnering. Het nieuws van alle kanten. Hij was persoonlijk adviseur van Robert Kennedy en werkte voor Bill Clinton. En hij ziet miljoenen mensen in zijn land afglijden naar diepe armoede.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 3636 brandhondenstichting.nl 0800 636 36 36 36. Dit is Radio 1.